Bij de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 82 doden gevallen... door luchtaanvallen van het Syrische leger... zegt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Het leger bestookte een markt in de stad Douma... die in handen is van Syrische opstandelingen. Er zouden zo'n 200 gewonden zijn. Woensdag vielen bij aanvallen van de Syrische luchtmacht al zo'n 50 doden. Volgens de VN zijn sinds het begin van de burgeroorlog vier jaar geleden... minstens een kwart miljoen mensen gedood. Heracles heeft thuis in Almelo simpel gewonnen van NEC. Het werd 3-0 door doelpunten van Tanane, Bruns en Weghorst. Eerder vandaag won Feyenoord in Leeuwarden met 2-0 van Cambuur. FC Utrecht speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Heerenveen. En PSV won thuis met 2-0 van FC Groningen. Het weer, veel bewolking met vooral in het oosten en noorden regen. Minima vannacht tussen 12 en 15 graden.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 Goedenavond luisteraars, welkom bij Pinfeld Radio Show 1104 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Ben Oveugel, een gast hier voor de komende twee uur in dit muziekprogramma. We gaan beginnen met een nieuwe cd, Love Language, van Wouter Klerman. Geen onbekende in dit programma en maakt fantastische muziek. Uh, ja... Ja, ik zit even terug te denken aan, want ik heb die cd voorgeluisterd en um, verbazend, verbazendwekkend. Goed, dan nou ga ik zelf maar eens oordelen over deze muziek en genieten. Veel luisterplezier.